Brazilië probeert de miljoenenstad veiliger te maken in verband met het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Het weer, eerst vooral in het zuiden nog mist, later breekt de zon door, het wordt ongeveer 9 graden. De komende dagen blijft het droog. Dit was het NOS Journal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A32, Herenveen-Meppel tussen Heerenveen en Meppel. Op de A76, geleend Duitse grens, tussen Kerens kerensheide en Heerlen. Bovendien wordt er tot eind van de maand dagelijks gecontroleerd op de A12, Utrecht-Arnhem, vooral tussen het lunette en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 to you be See you again, Nora Jones. Twee uur Zeef guests Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Adam Spoor en Fred Kroonsberg. Ja, goedemorgen Zonsvoort. Het is uh, de eerste keer dat ik een uh, programma hier mag presenteren. Dus uh, als het een beetje uh, zenuwachtig of fout gaat, moet u het me echt niet kwaad nemen. Maar uh, het leek me een goed idee om te beginnen met een, uh, met een, stuk, uh, met de, met een stuk van... Uh, Tove te laten horen. Tove de tennoorsaxofonist, geboren in 1922 in Rotterdam. Maar vanaf begin jaren 50 woonachtig in Zandvoort. En waar hij dus heel veel gespeeld heeft. Ook hier en daar en meestal in de kroegse saxofoon uitpakte. En voor een biertje ging spelen. Hij was ook graag gezien de gast in... De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 Hij had wel wat opnames gemaakt en die zijn bewaard gebleven. En toen heeft B, B.V. Haast tien jaar na zijn dood in 1975 een LP uitgebracht. En daar hoort u nu een stukje van. En dat is met Rob Matna op piano. Jaak Scholz op de bas. Rudy Brink of Rudy Pronk op de drums. En dat is opgenomen in 1959. En het is het hele bekende Adam Leaves.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 Saxofonist, De nestor van de Nederlandse tenoristen, mag je wel zeggen. We gaan zo direct nog een stukje van hem draaien. Maar Toom was de laatste jaren ook van zijn leven, kwam hij veel in Haarlem. Daar was, in Haarlem werd veel gespeeld natuurlijk in de, in de jazzcorner van Hans Keunen. Maar ook in de kleine oud zat je verschillende kroegen waar steeds weer jam sessies werden gehouden. En daar was ook altijd aanwezig de Haarlemse tenor, saxofonist Ruud Brink. En Rudy... Uh, is alweer 21 jaar geleden overleden, maar zijn muziek blijft voortleven. En ik heb hier voor me liggen en daar gaan we nu naar luisteren. Naar een stuk met het Metropoolorkest Orkest, I Thought About You. En daarna hoort u direct, hoort u weer uh, met Yesterday. Hoor je Sandra Wilson was dat en uh, zij heeft ook al op het North Sea Jazz Festival opgetreden en het nummer was Fragile. Ja en dan gaan wij weer eens even kijken, even door met een, uh, met de, met een andere saxofonist die eigenlijk toch ook een van de eerste beboppers was en dat was uh, de Harlemer Hardy Verbeke.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 Gracias. Jerry Milken uh, op de Barton Sax Giancarlo Biera op de taart Noord -sax. Enrico Intra op de piano Sergio Farina op de gitaar en Pino Presti electric bass En Tulio de Piscoppo op de drums En de opname die stamt uit 1975 16 en 17 november En de plaat die scoorde ik tijdens een werkbezoek Alle bejaardenhuizen in de omgeving van Italië bezocht en daar scoorde ik deze plaat. Goedemorgen. Ja. <laughs> nou, prachtige muziek. We hebben net uh, twee tenoren, drie tenoren gehoord. Toverfried, Rudy Brink en Harry Verbeke. En ja, er moet er nog natuurlijk eentje bij die uit de buurt komen. En dat, is, dat is natuurlijk het ongelofelijke wonderkind op de saxofoon. En dat is, uh, hij is inmiddels ook wel in de 60. Ferdinand Povel, de Haarlemmer. Die uh, van de zomer de prestigieuze prijs uitgereikt kreeg de Boy Edgar prijs en daar een televisieopname aan overhield in het Bimhuis waar we allemaal verschrikkelijk van genoten hebben ik heb hier een opname van het van jaar 2000 dat is live in Café Hopper in Antwerpen en daar speelt hij met uh, op de piano wat u net hoorde met Toverfried Rob Matna Marius Beets op bas en ook een Haarlemmer Erik Ineke op drums en ze spelen hoe diep is de oceaan? Ontpovel. Als iemand dan me vraagt of hij saxofoon kon spelen, dan zeg ik altijd maar... ...ga nu eerst maar eens even naar een Ferriand Povel luisteren. Nou, iets heel, heel anders. Ik was van de week uh, aan het snuffelen tussen de oude platen en...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 Christus. These last people as they pass were looking through me no one knew me. Yesterday I shut my eyes face up to the skies drinking in the rain but your image still was Than a flame. yesterday i saw a sari full of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 6,9. Straks meer. z f -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.